7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Een patrouilleschip van de Koninklijke Marine vertrekt vanmiddag voor een missie naar het Caribisch gebied. En opnieuw een schietpartij in Amsterdam. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Thijs.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 Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong-1... is door de dampkring van de aarde gekomen... en het grootste gedeelte verbrandde meteen in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie... zijn onderdelen van het ruimtestation in de Stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab, dat ongeveer zo groot was als een bus... werd in 2011 door China gelanceerd. En in 2016 raakte het station op drift... en verloor China de controle over het ruimtestation.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 China heeft op 128 Amerikaanse producten importheffingen ingevoerd. Op de meeste spullen geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump... om Chinees staal extra te belasten. Volgens Trump doet China aan oneerlijke concurrentie... door goedkoop staal in de VS te dumpen. China komt nu dus met sancties naar eigen zeggen... om de schade die de Amerikaanse heffingen veroorzaken te compenseren. Internationaal wordt gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en China.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 En de Amerikaanse tv-schrijver en producent Stephen Bochco is overleden. Bochco was de man achter succesvolle tv-series... als Hill Street Blues, L.A. Law en NYPD Blue. Zijn series waren vrij realistisch... en de verhaallijnen waren meer vervlochten... en liepen langer door dan in andere series. Voor zijn werk werd Bochco tien keer onderscheiden met een Emmy. Bochco was 74 jaar. Het weer vanuit het zuidwesten regen. In het oosten en zuidoosten regent het vooral vanavond. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen en woensdag buien en vrij zacht. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Vrolijk Pasen. Kom ook nu voordeel rapen bij Macro. Met alleen vandaag een Landman compact geel gasbarbecue voor 49,95. Of een Terrington House Houtskool barbecue voor 75 euro. Bekijk alle paasdagdeals op Macro.nl Peterbed heeft nu frisse lente deals. Met dekbed overtrekken vanaf 9,95. Kijk op beterbed.nl Vrolijk Pasen. Kijk voor alle dagdeals op Macro.nl Beterbed is tweede paasdag open. Kijk op beterbed.nl Bol.com heeft groot ingekocht, dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag kortingen vanaf 30% op diverse film- en tv serieboxsets Ga dus snel naar bol.com. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu er zijn nog maar drie dagen superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Openhuizendag.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 Vijf minuten over zeven is het. Vanuit Den Helden vertrekt straks het patrouilleschip Zijne Majesteits Holland richting de Caribe. Met aan woord ook de commandant Jeroen van Zanten. Meneer van Zanten, goedemorgen. En Goedemorgen. Alles gepakt? Alles gepakt. We zijn er helemaal klaar voor. Wat gaan jullie daar doen? We gaan er uh, naartoe als stationschip voor de Caribe. Uh, namens Defensie. Uh, in de Cariben hebben we zes eilanden die tot het Koninkrijk behoren. Uh, Saba, sint Eustatius en Bonaire zijn gemeenten van Nederland... En Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk. Dat betekent dat ze eigenlijk alles zelf doen. Uh, behalve uh, buitenlandse zaken en defensie. En voor defensie, uh, als onderdeel van invulling van die defensietaak... Uh, is er permanent een schip gestationeerd uh, bij de eilanden. En die wisselen zo om de vier maanden. En het is nu de beurt aan de Holland. Maar wat, wat doet u daar dan? Uh, We zijn er voornamelijk bezig met uh, kustwachttaken. We ondersteunen de kustwacht van het Caribisch gebied... Uh, voeren counter operaties uit en staan eigenlijk gereed om uh, hulp te verlenen... indien er uh, humanitaire uh, assistentie nodig is... Uh, ter ondersteuning van de lokale autoriteiten. Ja. U heeft dat misschien vorig jaar nog gezien... bij het passeren van de tropische stormen over Sint Maarten. Maar ja. nou, er zijn ook marine schepen bij geweest... en wij zijn ook klaar om dat soort taken in te vullen. Maar u zegt counter operaties is dat, het, is dat het grootste deel van het werk als er geen, geen rampen gebeuren daar? Ja, als er geen rampen gebeuren en andere taken voor de marine zijn, dan houden we ons vooral bezig met die kustwachttaken en counterdrugs. Er zijn nogal aanzienlijke cocaïne-stromen die door het Caribisch gebied heen gaan. En uh, Nederlandse marineschepen die ondersteunen bij de interceptie daarvan, en daarvoor werken we nauw samen. Euh, natuurlijk met onze eigen uh, kustwacht, maar ook met de Amerikaanse kustwacht. Ja, de, nu is... Uh, want dat da, da is grappig altijd. Dat, uh, de, de, de problemen zijn niet zo grappig. Maar Venezuela ligt daar natuurlijk vlakbij. Hè? Uh, wat ik bedoelde met grappig is dat altijd wordt gezegd... dat dat ongeveer het grootste buurland van Nederland is. Uh, maar ja, dat ligt dus daar. Ja. Um, daarvan horen we nu de laatste tijd natuurlijk... dat steeds meer mensen daar proberen te vluchten. En ook naar uh, deze eilanden gaan. W gaat u daar ook nog op letten? Nou, we dan zitten we meer in de laatste taak dat we kunnen assisteren bij de lo lokale autoriteiten. Uh, de situatie in Venezuela is, is een aangelegenheid waar ik me uh, ver van ga houden. Het is een situatie die goed in de gaten gehouden wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie in Den Haag. Uh, Mochten er de lokale situaties ontwikkelen, dan houden we dat natuurlijk uh, goed mee in de gaten en ondersteunen we de commandant van het Caribisch gebied... In de beslissingen die dan genomen worden en die door de politiek verder uitgezet ja, worden. Ja. Hoeveel bemanning gaat er mee eigenlijk met zo'n schip? De heeft uh, standaard bemanning van een patrouilleschip is dus ongeveer een man of zestig. Uh, wij gaan met iets meer weg. We hebben 90 bedjes aan boord en die liggen allemaal bezet. En dat heeft er vooral mee te maken. We hebben een, uh, een aantal extra middelen bij om uh, schepen op zee te kunnen bezoeken, om te kijken hoe het aan boord gaat... hoe het papierwerk is en of er eventuele illegale activiteiten plaatsvinden. Daarvoor neem ik extra mensen mee. Maar bijvoorbeeld ook een NH90-helikopter. Zo'n helikopter heeft natuurlijk een crew, maar ook een heel onderhoudsteam. En die moeten ook allemaal mee. Dus oh. uiteindelijk gaan we met 90 personen naar zee. U hebt wat logies mee, zo te horen. Ik heb heel wat logies <laughs> En de koelkasten en vriezers zijn tot en ook toegevuld... zodat we ook voldoende eten... Uh, bij ons hebben uh, om iedereen uh, elke dag weer van alles te voorzien. En dan lost u de Van, de van Spijk af, he? want die heeft daar dus de afgelopen maanden... daar uh, zijn werk gedaan, althans de mensen aan boord daarvan. Wat, wat, hebben, die, wat hebben die allemaal voor de kiezer gehad? Wat, wat zijn hun successen geweest? Ja, de Van Spijk is inmiddels uh, alweer terug in Den Helder. Uh, de successen van de Van Spijk... in detail kan ik u niet mededelen, want ik ben commandant van de Holland. <laughs> uh, dan zou u de commandant van de Van Spijk moeten bellen. Het is wel in ieder geval duidelijk... Ze hebben de, in die taken die ik u uh, geschetst heb onder andere ruim 2000 kilo cocaïne uh, onderschept. Dat is toch een aanzienlijke hoeveelheid. Uh, en ze hebben ook een uh, aantal situaties op zee uh, meegemaakt... waarbij ze onder andere een aantal mensen gered hebben die in nood zijn geweest. Ja. Nou zou u eigenlijk in februari al vertrekken. Waarom nu pas? Het schip heeft uh, last gehad van, uh, van een technisch defect in de brandblusinstallatie. U kunt zich voorstellen, zo'n marineschip met alle sensoren en wapensystemen is een complexe technische machine. Brand op zee is een van onze grootste zorgen. Dat geldt eigenlijk voor elke zeegaande zeegaand schip. Daarvoor hebben we een, een uitgebreid brandlustsysteem. Nou, tijdens de controle bleek daar een defect in te zitten. Wat uiteindelijk zo groot bleek te zijn dat het hele systeem gecontroleerd moest worden. Nou, dat is een, een aanzienlijke job. Uh, met ondersteuning van uh, de scheepswerf dame en ons eigen onderhoudsbedrijf... en hier in de laatste plaats van mijn mensen zelf die daar keihard voor gewerkt hebben... Uh, hebben we daar de schouders onder gezet. En eigenlijk in een relatieve korte tijd is het hele systeem uit elkaar gehaald... weer in elkaar gezet en veilig opgeleverd. Waardoor we in ieder geval met de bemanning met een veilig schip naar zee gaan. Ja, had u toch nog de paas daar even in Nederland... En de paasdagen nog in Nederland. Ja, ja. Uh, dat is een mooi meegenomen, maar we waren liever eerder naar zee gegaan. Ja. Kan ik u zeggen. Nou, het gaat vanmiddag gebeuren, dus afvaart in Den Helder. Dank voor de uitleg, Jeroen van Zanten is de commandant van dat schip... dus dat naar de Caribe gaat, de zijner majesteits-Holland. Dan praat ik er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde... op Radio NTV, Studio Voetbal. Dan ging het over het spel van koploper PSV... want ondanks de 5-1-overwinning op NAC Breda... was oud internationaal Pierre van Hooijdonk niet enthousiast over de ploeg van Philippe Cocu. Ik vind het jammer dat, dat PSV eh, toch ook nu weer niet in staat is... Om, om gewoon echt wel kleur aan het kampioenschap te geven. Het, het flitsende, en dat hoeft niet elke week, hè, want dat kan ook niet... maar wat je wel regelmatig verwacht van een kampioen... dat, hebben we, dat zien we gewoon veel te weinig. AD-voetbalverslaggever Sjoerd Mossou, die sloot zich aan bij de woorden van Van Hooydonk. Dat is het, de titel van het collectief dan, want dat is het wel. Is dat uh, saai, ja? Nou ja, dat klinkt een beetje saai. Je wil liever dat er wat kleur is, dat er wat sterren zijn. Ze hebben natuurlijk ook niet... Ja, ze hebben Lozano. Maar ze hebben natuurlijk ook niet spelers die er heel ver bovenuit stijgen... of die elke wedstrijd uh, kleur geven aan zo'n wedstrijd. was eigenlijk inderdaad nu ook weer niet. Dan na Zondag met Lubach. De presentator, Aijs Lubach, die kwam met een speciaal nummer voor tweede paasdag. Omdat dat volgens hem de enige feestdag was waar nog geen nummer over was gemaakt. Tot gisteravond dus. Ik met een kaarten van de baas daar gaan voor Ik pers een verse schuur En nu van door. En dan ben ik al daar Het staat in neon fucking letters Het is de woonmoedervaar Dank u wel niet zo. Winkels of clubs, ik speel dezelfde spelletjes. Altijd op zoek naar wat Samen met Famke Louise deed hij dat. In het BNR-VARA-programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld reden goochelaar Hans Kazan en muziekproducent Brownie Dutch. vijf dagen lang over slingerende bergweggetjes en langs ravijnen in Montenegro. Onderweg kwam het absolute dieptepunt uit Kazans carrière ook nog even te sprake: een project in Spanje waarbij hij al zijn geld verloor. Dat is echt heel fout gegaan. En dat was heel jammer, Dat was een goed idee: een theater in het zuiden van Spanje waar uh, alle families die daar op vakantie komen uit allerlei landen show's konden zien. En dat oh, ja. uh, theater heb ik met heel veel moeite en jaren gekost om het op te bouwen. Samen met een uh, andere investeerder, zeg maar. Ja. Als ik heel kort door de bot ga, dan uh, ja, ben ik uh, getild, laat ik dat maar zo zeggen. Heel geflasht. Ja. Praten nog vrij ontspannen als ze dan over zo'n gevaarlijke weg rijden. Een beetje keuvelen met z'n tweeën. Dat we gewoon kort door de bocht hebben. Zodat <laughs> je maar niet te kort door de bocht gaat. Ja, precies. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De afgezette Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont... heeft vanuit zijn cel in Duitsland gezegd... dat hij vindt dat Spanje zich steeds meer als onderdrukker opstelt in Catalonië. Het bericht is opgenomen en verspreid door een Duits parlementslid... van de linkse partij Die Linke, schrijft nieuwsite Die Presse. De politicus bezocht Puigdemont in de gevangenis in Neumünster. We moeten op onze hoede blijven nu Spanje onze rechten inperkt, zegt Puigdemont. We mogen zelf onze toekomst bepalen. De verkiezingen in Costa Rica zijn gewonnen... door een voorstander van het homohuwelijk. Persbureau Reuters meldt dat de centrumlinkse Carlos Alvaro Quesada... overtuigend won van zijn tegenstander. En dat is een evangelische priester. De steun voor Quesada nam flink toe... nadat zijn religieuze tegenstander zich op televisie had uitgesproken... tegen het homohuwelijk. En na zijn overwinning zei Quesada dat hij een regering wil leiden... die er is voor alle Costa Ricanen. Hij is de jongste president in de geschiedenis van het Midden-Amerikaanse land. De paasvuren in Twente en Duitsland waren gisteren niet alleen tot in de Randstad te ruiken. Ook in Vlaanderen hadden ze er last van. In delen van België werden gisteren opvallend hoge hoeveelheden fijnstof gemeten, meldt de VRT. Een wolk met fijnstof trok gisteren over Antwerpen en Leuven. Die fijnstof kwam door luchtstromingen vanuit Oost-Nederland en West-Duitsland in Vlaanderen terecht, zegt een onderzoeker. En een Britse bokser die eind februari na een gevecht... plotseling overleed, leeft voort in zeven andere mensen... via orgaandonatie. Dat vertelt zijn moeder in de Britse krant The Mirror. En dat hij op die manier zeven mensen kon helpen... biedt haar en de familie veel troost, zegt ze. Scott Westgarth overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding... na een zwaar gevecht. Maar zijn moeder heeft zich daardoor niet tegen het boksen gekeerd. Het brengt veel goeds voor jonge mensen... en het houdt hen op het rechte pad, zegt ze. En ze voegt eraan toe dat Scott het zelf... Zou hebben gevonden. Kwart over zeven is het. Ik ga praten met Gio Lippens over sport. Gio, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Dan ja, moeten we het hebben over de Ronde van Vlaanderen natuurlijk gisteren. Um, als je een cijfer mocht hebben, je hebt er meerdere meegemaakt. Wat voor cijfer kreeg deze ronde? 9. Plus. Dit is echt wel een hele bijzondere ronde. Sowieso vanwege het koersverloop. Het was spannend. Uh, alle favorieten zaten toch uh, voorin ook. Ze hebben er echt voor gestreden. Uh, Peter Sagan heeft nog geprobeerd... Nicky Terpstra terug te halen. Uh, dus, dus ja, het is echt een, een, een hele waardige... en hele mooie ronde van Vlaanderen ja, geweest. Ja, mooi natuurlijk dat het een Nederlandse winnaar had... Nicky Terpstra. Uh, bij de vrouwen trouwens, Anna van der Breggen. Laten we even luisteren naar de winnaars, dan praten we zo verder. Eerst maar eens even naar uh, Van der Breggen. Die had die koers uh, nog niet achter haar naam staan. Ja, de ronde is gewoon een bijzondere wedstrijd. Dat voel je al als je hier aankomt... Want een soort van zenuwachtigheid die we normaal niet hebben in de ploeg... die is nu gewoon... iedereen is wat net wat meer gespannen. En uh, ja, ik, ik vind het echt mooi om deze wedstrijd zo te winnen. Ja, dat was de winnaar bij de vrouwen. Dan die andere winnaar, Nicky Terpstra. Die horen we dan na afloop van de koers nog helemaal in extase. Ongelooflijk. Ik, ik, dit is zo gaaf. Ik heb altijd ge, gedroomd van deze koersen. Roubaix en Ronde, nou heb ik ze allebei gewonnen. Dat is gewoon een droom. Ja, Parijs-Roubaix had hij ook al gewonnen. Nederlands feestje dus op het podium daar gisteren. Maar dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, toch, Gio? Nee, nee, nee. Als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling in het Nederlands wielrennen van de laatste jaren. Terfstra was natuurlijk de man die ooit. vier jaar geleden is dat alweer, Parijs-Roubaix won en daarmee toch eigenlijk een beetje de band brak... dat wij hè, als Nederlanders gewoon geen grote klassiekers meer konden winnen... geen monumenten meer konden winnen. Uh, dit zat er gewoon echt aan te komen. Uh, ik vond het ook wel mooi... Uh, dat gisteravond merkte hij gewoon bij iedereen een beetje van... het is eigenlijk ook een soort bekroning van zijn carrière. Je hoorde het ook net aan Nicky Terpstra zelf. Uh, Parijs-Roubert gewonnen, nu de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Eigenlijk heeft hij gewoon die hele carrière lang... heeft hij opgebouwd inderdaad in de richting van, van, van, van deze twee overwinningen. En, en als je dat dan... Ja, Afmaakt. Nee, dan komt het zeker niet uit de lucht vallen. En laten we heel eerlijk zijn bij de vrouwen domineert Nederland al jaren. We hebben niet van niks de wereldkampioenen. Uh, er wordt uh, heel veel gewonnen in klassiekers. Uh, de Giro Donne, wat eigenlijk de, de, de ronde van Italië voor vrouwen is... is regelmatig gewonnen door de Nederlandse vrouwen. Anna van der Breggen is natuurlijk echt ook een monument op zich. Want die heeft nu dus alle grote klassiekers bij de vrouwen gewonnen. Hè. Probeer dat eens even voor te stellen. Bij de mannen lukt dat op, de, op dit moment in deze generatie gewoon niemand. Maar uh, zij heeft uh, de Amsterdam Gold Race gewonnen. De Waalse Pijl, Luik Bastanaken Luik. Uh, de Straden Bianca won ze begin in dit jaar is ook een hele grote klassieker bij die vrouwen. En dan nu de Ronde van Vlaanderen winnen. Ja, dan ben je gewoon klaar, eigenlijk als het gaat om het winnen van de klassiekers. Waar heb je het meest van genoten? Um, dat vind ik moeilijk te zeggen, want ik heb beide koersen heb ik, uh, op die finish daar in Oudenaarde uh, uh, mogen bekijken. Ja, je, dat weten de mensen waarschijnlijk wel. We zitten daar als commentatoren in een commentaarpositie op de streep. Maar het enige wat je natuurlijk echt aan je ogen voorbij ziet trekken... is uiteindelijk gewoon die finish. Dus we hebben op twee verschillende schermen... heb ik de koers kunnen bekijken. Zowel de vrouwenkoers als de mannenkoers. Dat was voor het eerst. Want normaal gesproken kijk je maar naar één scherm... en krijg je in principe de mannenkoers... en dan zie je die vrouwen even finishen. En ik heb ook echt van die vrouwenkoers genoten. Want daar gebeurde ook van alles. Daar gebeurde bijvoorbeeld een massale valpartij... Een hele, hele zware valpartij. kwart van het peloton lag op de grond. Wat bleek achteraf dat de nummer drie... want dat podium was ook nog eens een keer helemaal oranje gekleurd. Uh, het was niet alleen Anne van der Breggen, maar Amy Pieters werd tweede... Annemiek van Vleuten werd derde. De nummer drie blijkt de schouder uit de kom te hebben gehad bij die valpartij. Annemiek van Vleuten, die rijdt dus gewoon door en die wordt uiteindelijk nog derde. Dat was dus ook een zinderende koers. Maar het koersverloop bij die mannen, ja, dat was echt zat ik echt op het puntje van de stoel. En dan had ik voortdurend het idee, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden? En uiteindelijk, ja, dan weet je, Nicky Terpstra gaat het redden. Uh -huh. Dus daar heb ik wel het meest van genoten. Maar die, daar lieten ook de andere Nederlanders zich zien in die mannenkoers? Ja, ja, weet je, het is een beetje een goed gebruik... dat we tegenwoordig uh, bijna altijd Nederlanders in de kopgroep hebben. Bijna altijd mannen van Rompot. Uh, dat is die, die, die, die uh, derde Nederlandse ploeg. Als je tenminste Sunweb hè, ook als Nederlandse ploeg wil beschouwen. Maar Rompot zit altijd in de aanval. Dat was nu dus ook weer. Uh, Floris Gerts en Pim Lichtert die sprongen weer mee. Maar er zat ook een man van Lotto Jumbo bij. En dat is ook wel terecht, want Lotto Jumbo was niet... De ploeg die met echt een uitgesproken kopman naar de ronde was gekomen. Dus die hebben besloten om ook lekker aan te vallen. Pascal koren. Nou, die drie die hebben gewoon die koers gekleurd. Daarna kregen we ineens een kopgroep van drie man. Daar zaten twee Nederlanders in. In de laatste, nou wat zal het zijn, de laatste 70 kilometer. Dylan van Baanen en Sebastiaan Langeveld. En dan dus het moment waarop Nicky Terpstra naar die groep toespringt, er overheen gaat... En uiteindelijk die koers bepaald. Ja, dus het is echt alleen maar Nederland geweest... wat die koers gekleurd heeft. Ja. Wat zegt dit over de stand van het huidige Nederlandse wielrennen? Uh, dat we er weer zijn. Uh, dat is jaren uh, geleden natuurlijk dat de meeste Nederlandse wielerliefhebbers dachten: ja, het gaat allemaal niet zo geweldig goed. We winnen dus geen klassiekers meer. Wereldkampioenschappen. Nou, moeten eerlijk zeggen: na Joop Zoetemelk hebben we geen Nederlandse wereldkampioen meer bij de mannen gehad. Dus dat is heel erg lang geleden. Uh, we praten over, nou, uh, wat was het, 79 geloof ik. Dus dat, nee, dat is niet waar. Maar goed, het is in ieder geval heel erg lang geleden. Uh, we waren altijd al blij als we een klein koersje wonnen en de laatste jaren Nicky Terpstra is daarmee begonnen vier jaar geleden. Wout Poels heeft uh, twee jaar geleden Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Um, ja, we, dra we draaien op alle fronten mee. Uh, even kijken naar, naar de ronde van Italië natuurlijk met Tom Dumoulin. Hè. Afgelopen jaar voor het eerst echt gewoon een grote ronde weer gewonnen sinds Joop Zoetemelk in 1980. Dat geeft gewoon aan dus dat het Nederlandse wielrennen... steeds beter in ontwikkeling zit. En als je ook gisteren in die koers keek... we zagen in de groep achter uh, de kop van de wedstrijd... dus achter uh, Nicky Terpstra zelf en die koplopers... die van Baarle en Langeveld... zagen we ook nog Timo Roze. Dat is een jonge jongen van Lotto Jumbo. Die gaat er ook komen. Dat is ook echt een klassieke renner. Zagen we rijden Mike Teunissen die afgelopen weekend... of afgelopen woensdag tweede wet in Dwars door Vlaanderen... zagen we het aankomen. Dus er is heel veel aanwas van talent. Zoals dat bij die vrouwen dus al jaren zo is. Ja, en dat is heel erg mooi. Uh, het, is een beetje, het zijn de oogsten jaren voor het Nederlandse wielrennen. Daar sluiten we dan mee af. Gio Lippens was dat. Uh, ja, Nicky Terpstra won dus. Correspondent Sander van Hoorn die zag hem ook voorbij komen. Want hij had besloten dat hij na 13 jaar Midden-Oosten... daar is hij natuurlijk een hele tijd correspondent geweest... Uh, niet beter kon inburgeren in België, wat zijn huidige standplaats is... dan voor het eerst naar de Ronde van Vlaanderen te gaan. Gerardsbergen is het geworden. Omdat de muur in mijn televisiekijkend oog een soort mythische proporties heeft. En omdat Vlaanderen zo blij was dat dit dorp, en dan met name dus die beklimming, weer in de ronde was opgenomen. De drukte valt me enorm mee. Ik zie wat mensen voor hun huizen op stoeltjes zitten. En dat is het enige wat erop wijst dat de vrouwen hier net voorbij zijn komen fietsen, omdat de mannen in aantocht zijn. Pas als je het centrale plein oploopt, dan zie je dat het wat drukker wordt. Mensen op terrasjes die op grote schermen naar de koers kijken die dus in aantocht is, met de steentjes waar je friet en bier kunt kopen. En een man die Vlaamse vlaggen uitdeelt. Oh, je gaat hier veel enthousiasme meemaken. Nu regent het een beetje, maar dat zijn wij gewoon, hè. Dat waar regent, hè. Dat is niet erg. En nee, dat valt goed mee, iedereen. Een vlaggetje van de Vlaamse leeuw. Dus die ja. moet ik eigenlijk wel van u aanpakken, want anders dan ben ik niet echt aan het meedoen. Ah, oh, ja, natuurlijk, hè. Dan is dit speciaal de Vlaamse leeuw, omdat hij een die daar een heet hè. dit is niet zomaar een koers. Dit is een Vlaamse koers, hè? Ah, absoluut, hè. Zo, daar klopt toch? als hard voor, hè? voor de koers in Vlaanderen. Dat is voor de Vlaandriaans, noemen we die. Hè? Steeds meer uh, motoren en wagens. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaan ze nu al langskomen, denkt u? Ik hoop het, ik hoop het. Want ja, ik vergeet een taart. wat uh, met die vlaggen zo. We hebben hier 6.000 vlaggen die we op dit klein traject hier rond Geralsbergen allemaal verdelen. Het is ja. enorm. Ik neem een vlaggetje van u mee en dan ga ik even, waar, waar moet ik gaan staan op de berg? Wat op de muur? Uh, dat moet er nog een beetje verder naar omhoog daar, hè. maar het is overal gewoon. Gaan we doen. Okay, Vlaggetje bij de NOS plopkap, Veel plezier. Nou, een paar mensen met petjes. Vlaamse vlaggen, bier in de hand. Waar moet ik gaan staan? Het is mijn eerste ronde. Goh. Hier op de muur had er veel te veel volk staan. Toch ja, wel, zeker weten. Ja. Tegen alle adviezen in, toch maar wat verder gelopen. De muur beklommen, te voet. De peloton is nog niet in de aantocht. En hier zie ik iets wat ik herken: de kapel bovenop de muur van Gerardsbergen. Met het kruis en een soort heuvel die vol staat met mensen. Daar ga ik eens even naartoe proberen te klimmen. En daar komen de eerste renners al. Ik herkende het blauw van Quickstep, maar wie daar voorbij komt schieten... Ja, ik zie alleen de modder op de gezichten van de mannen. Wat is hier mooi aan? De passie op hun gezicht en het zien afzien. Hier begint de koers. Die passie op de gezichten. Dat kan niet achter de televisie. Niet zo, de sfeer er rond en zo hebben ze dan hier. Je kunt ze bijna aanraken. Kent u ze nou allemaal die hier voorbij komen? Het grootste deel toch. Volgende, toch het ganse jaar. Straks gaan we nog voort met de motto naar de andere bergen gaan kijken. Dus we zijn ermee bezig. De laatste volwagen zijn nog niet voorbij of de hekken worden afgebroken, de vlaggen opgerold... de televisiekamera's in de tassen gepakt... mensen kijken op het Centrale Plein in Gerardsbergen naar een groot scherm... of kijken natuurlijk in een van de vele cafeetjes. Maar wat me daar weer opvalt, is dat niemand eigenlijk echt kijkt. Het gaat vooral om de gezelligheid. Het zal wel vloeken zijn in de Vlaamse Wielenkerk... en minpunten op mijn inburgering... maar ik denk dat ik volgend jaar gewoon thuis achter de televisie zit... De laatste toerfietsers pakken hun fietsen boven aan de muur van Gerardsbergen en gaan weer naar huis. Ik heb deze berg ook al een paar keer opgereden. Het probleem is met deze berg, als het regent, dan zijn de kasteien nat en dan moet je op je zadel blijven. Vanaf dat je ene keer recht staat, dan gaat je achterwiel slippen. Nu, die mannen zijn profs, die weten dat wel. Maar Heb je, heb je die kennis en die ervaring dat, dat in je benen nodig om echt te kunnen waarderen wat hier gebeurt? Ja toch, wel. ja, toch wel. Want ik, ik heb hem dus 13 jaar vanuit het Midden-Oosten een beetje gevolgd. Ja, hij heeft niet alle keer in het parcours gezeten... natuurlijk de afgelopen jaren de muur van Gerardsbergen... maar het viel me tegen. Nu ik hier ben, voor het eerst in mijn leven... het is zo'n klein dingetje. Uh, dan zou ik zeggen, beneden pak de fiets... <laughs> rijd eerst uh, een honderd kilometer... nee, nee, rijd gewoon even in de buurt rond... en rijd hem dan op. Dan, dan is het echt net niet de voet aan de grond zetten... Mijn inburgering in België is eigenlijk niet compleet. Ik heb hem nu gezien, de ronde, maar zonder ja. hem zelf voor een deel gedaan te hebben. Ja, ik bedoel, uh, langs de kant gaan staan met een micro en leuke vragen stellen is één. Maar als je echt wil inburgeren, doe een, een, een spannend broekje aan, een koerstruitje. Uh, Knalt een, een vlagje van Vlaanderen in je kop, neemt de fiets en rijdt een toerken hier in de Vlaams Ardennen. En dan ga je pas echt uh, Vlaming voelen. Succes en rij voorzien. beste. Bye. Sander van Ooren was dat bij de Ronde van Vlaanderen gisteren. Nu Michael Boeblé, dit is Nobody But Me. Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless. But you gotta expect that. What else can I do? My mama taught me how to share But I be selfish and I don't care Cause I want you I need you all for me I don't want anybody Loving my baby Nobody, nobody, nobody, nobody. nobody but me hey. I don't want anybody Thinking just maybe Nobody, nobody, nobody, nobody. nobody but me And I know when you got a lovely lady And my drive the boy's crazy When she's looking so fine Oh, I don't know, know, know, no one ever would blame me The only thing that could save me Is just knowing you're mine My papa told me once or twice Don't be cool, but don't be too nice Cause I want you, I need you all for me Cause I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody but me And I don't want anybody thinking just maybe Nobody, nobody, nobody but me I know I can be a bit jealous But how the hell can I help it? I'm so in love with you I don't want anybody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 Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu, tijdens de frisse lente-deals... de Carls en Arendal boxspring voor 999 euro. Met gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl Ken je Tello?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 1 minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een schietpartij in de pijp in Amsterdam... zijn vannacht twee mannen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een café dat werd beschoten door een man. Volgens AT5 had hij mogelijk een automatisch vuurwapen... en zou hij tien kogels hebben afgevuurd. De dader is gevlucht. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeker zes politieagenten omgekomen. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd. De gevangenen dwongen de agenten een afgesloten ruimte in en staken daarna matrassen in brand. De politiemensen kwamen om doordat ze te veel rook hadden ingeademd.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 China heeft extra importheffingen van 15 ingevoerd op meer dan 100 Amerikaanse producten. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om Chinees staal extra te belasten. China zegt met die importtarieven de schade die het land oploopt te compenseren. En het onbestuurbare ruimtestation van de Chinezen, Tiangong 1 is vannacht in de Stille Zuidzee terechtgekomen. Het station dat zo groot was als een bus verbrandde grotendeels in de atmosfeer toen het door de dampkring kwam. De weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef, Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat wordt het weer voor deze tweede paasdag? Ja, ik heb toch een grijs plaatje in petto... met van het westen uit ook regen. In het oosten en zuidoosten blijft het lang droog... en blijft het ook bij wat ge, gemiezer. Maar verder valt er dus inderdaad wel van tijd tot tijd neerslag. Temperaturen zo tussen de 9 en 14 graden... het warmst in het zuidoosten. Maar we hebben dus inderdaad weinig zon. Misschien dat we in de namiddag wel wat vaker... een droge periode gaan treffen. Maar goed, dat is dan ook zo'n beetje alles voor vandaag. Je moet er echt naar die meubelboer, ik het zo hoor. <laughs> ja, of gewoon lekker blijven werken natuurlijk. Dat kan ook. Ja. Um, um, uh, overigens vanavond krijgen we opnieuw te maken met een gebied met regen en buien. En dat trekt vannacht over het land. Maar morgenochtend is het dan op de meeste plaatsen wel droog. Uh, en dan schijnt de zon ook af en toe. We zitten in veel zachtere lucht. Dat heeft te maken met al die neerslag die vandaag en komende nacht gaat overtrekken. Maar daarachter zit dus inderdaad die zachte lucht. Want morgen wordt het 14 tot plaatselijk 17, misschien wel 18 graden. Dat betekent wel dat we ook stapelwolken krijgen morgen in de loop van de dag. En die gaan dan uitgroeien tot een paar buien. Als eerst in de westelijke helft van het land. Klap onweer daarbij is niet helemaal uitgesloten. En dat weer van morgen is dat de opmaat naar meer lente? Nou, dat is ongeveer hetzelfde weer als wat we woensdag krijgen. Ook dan dus vrij hoge temperaturen. Kort daarna, de donderdag, is veel minder zacht. Maar vanaf vrijdag loopt het kwik weer op. Uh, het is wel een beetje een yo effect Want vanaf zondag hebben we een enorme spreiding in temperatuurmogelijkheden. Het kan 2 graden worden, maar ook 24. Oké, okay, nou, goed. Ik mag hopen dat je tegen het weekend daar wat meer duidelijkheid over hebt. Ik ga mijn best doen, zeker. Marco, dankjewel voor nu.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 Tegenwoordig spreken wij liever van The Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huizendag. Ergens in Nederland staat een huis dat precies goed voor jou is. Met het goede aantal vierkante meters. Een balkon dat precies goed ligt ten opzichte van de zon. En met een paar goede buren. Maar om een goede kans te maken op dit huis, in de huidige huizenmarkt... moet je voorbereiding ook echt goed zijn. Zodat je bijvoorbeeld weet hoeveel je kunt bieden. Dus start je voorbereiding op rabobank.nl slash wonen... en krijg direct een eerlijk beeld van je financiële mogelijkheden. Verkozen tot beste online oriëntatie voor hypotheken door onafhankelijk onderzoek. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Ook een persoonlijk gesprek? Tijdens de Rabo-woonweken vanaf 3 april zijn wij extra geopend. Kijk voor locaties op rabobank.nl slash wonen. 5,5 minuut over, half acht uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De politie heeft de afgelopen jaren ten onrechte het rijbewijs ingenomen... van 229 automobilisten van 70 jaar en ouder. Dat deden ze omdat agenten bij controles het idee kregen... dat die ouderen lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren... om op de weg te gaan. Maar na medisch onderzoek, en soms ook een rijtest... bleken deze 70-plussers volledig in orde... En daar ging vaak wel heel veel tijd overheen... voordat dat kon worden vastgesteld. Minimaal een half jaar, soms wel langer. Blijkt allemaal uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd... bij het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En een voorbeeld is de 78-jarige emeritushoogleraar Kees smit sibinga die vorig jaar mei werd aangehouden op Schiphol door de marechaussee. Hij moest toen zijn rijbewijs inleveren. Er werd niet met zoveel woorden gerefereerd aan mijn leeftijd. Ik werd wel van top tot teen opgenomen. En aan het lichaamstaal kun je al wat aflezen. Maar ik had het gevoel dat op dat moment er toch een stukje leeftijdsdiscriminatie meespeelde in het achterhoofd van deze mensen en dat hij het maar onjuist vond dat zo'n oudere heer in zo'n auto reed... en dit soort regendag vertoonde en derhalve dus zijn rijbewijs moest maar inleveren. En dan zou het CBR wel beslissen wat er gedaan moest worden. En eh, dan volgt dus een brief waarin dus gezegd wordt dat er een medische keuring nodig is... dat men daarover nader zal besluiten... en dat dat eh, gebaseerd is op de mededelingen van de Koninklijke Marseuse... dat ik dus aan ernstige psychische of lichamelijke gebreken deed... Wat dacht u toen u dat zag? Ik voelde me ernstig uh, aangesproken daardoor. Uh, eigenlijk in mijn diepste gevoel gekwetst. En toen dacht ik, hoe in de vrede komen ze daar nou bij? Ik heb geen dokter gezien. Er heeft niemand mij een vraag gesteld. Niemand heeft een onderzoek gedaan. Hoe is dat nou toch mogelijk? Dat de Marge meedeelt dat ik aan ernstige, psychische of lichamelijke gebreken leid. Want voor de goede orde, dat is niet zo? Nee. U heeft zeven maanden niet kunnen rijden. Wat betekende dat voor u? Dat uh, was een ernstig handicap. Ik ben nog steeds zeer mobiel. Ik werk. En met name internationaal werk. Waarvoor ik eh, op weg naar en van, maar ook in het eigen land, een universiteit. Waar ik nog steeds aan verbonden ben. Mijn auto gewoon nodig heb om mee te kunnen verplaatsen. In zeven maanden heeft dat geduurd. Op 27 december exact, een donderdag, er, kreeg ik een aangetekende brief met één regel daarin. Eh, en daarin met een plakbandje mijn rijbewijs geplakt. Die regel die hoorde in dat het onderzoek, de testen hadden uitgewezen dat ik eh, rijvaardig was. En dat had je natuurlijk ook in een paar weken kunnen doen in plaats van zeven maanden. Waarom doet u dit allemaal? Waarom gaat het u zo aan het hart? Ik deel dus eigenlijk mijn ervaringen nu, waarin een stuk gramschap zit, dat is heel duidelijk... met anderen om te voorkomen dat vele anderen, met name ouderen, in dezelfde val lopen. Dat is mijn basismotief. Er is iets structureels aan de hand. En dat wil ik aan de orde hebben. het dus hoogleraar Kees Smitz-Sibiga was dat. Die verontwaardigd is dus over het feit dat zijn rijbewijs... in zijn ogen volstrekt ten onrechte is afgepakt. Irene Heldens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het CBR. En dat is ja. de instantie die dus de rijvaardigheid in Nederland controleert. Nou, mm -hmm. 229 automobilisten van 70 jaar en ouder zijn dus de afgelopen jaren... ten onrechte moesten hun rijbewijs inleveren. Hoe kan dat nou? Ja, ik, mag ik, ik wil daar even heel graag een nuance op, uh, op aanbrengen. Uh, er zijn inderdaad ruim 200 mensen afgelopen jaren uiteindelijk geschikt verklaard. Maar als je kijkt van die, van die cijfers... zie je dat heel veel mensen zelf maatregelen hebben genomen. En daarnaast, dat, uh, dit cijfer, dat blijkt dat het 1 op de 10 mensen... die door de politie aan ons zijn gemeld uiteindelijk geschikt zijn verklaard nadat ze zelf maatregelen hebben genomen. Maar dat betekent wel dat 9 van de 10 mensen uiteindelijk ongeschikt zijn verklaard. Nou, natuurlijk ja, dat, begrijp ik heel goed hè, dat, dat het heel ingrijpend is voor meneer... Om, om een tijd lang zijn rijbewijs kwijt te zijn, zolang het onderzoek loopt. Maar dat rijbewijs het wordt niet voor niets... Uh, geschorst. Dat is alleen in hele ernstige gevallen. Ja, maar goed, dat kan dus zijn. Dat kan te maken hebben met, met het humeur van de, van de, van de, de, de dienstdoende agent... of de marechaussee in dit geval. Want die meneer is alle, alle testen doorgegaan... En, en dan komt eruit dat hij dat prima geschikt is om te rijden. De, er is op dat moment, heeft de politie of de koninklijke marechaussee... iets geconstateerd, iets ernstigs geconstateerd. En dat is aan het CBR gemeld. En dan gaat het CBR onderzoek doen... En dat doen, wij, uh, dat doen wij niet voor de lol, dat doen wij in het belang van de verkeersveiligheid. Nou, maar waarom moet dat zo lang duren dan, zeven maanden? Nou, dit zijn hele zorgvuldige processen. Hè. Het is een besluit dat je neemt om iemand zijn rijbewijs tijdelijk te schorsen. In, in ernstige gevallen doen we dat. Nou, daar, daar, horen, daar horen wettelijke termijnen bij. En daarnaast, voor het onderzoek, zijn wij afhankelijk van, van externe, van medisch specialisten. Uh, daarnaast kan het zijn dat we één of meerdere onderzoeken vragen... en kan het nog zijn dat we een rijtest willen... dat we in de praktijk willen zien of iemand veilig aan het verkeer kan deelnemen. Want daar gaat het om in dit geval. Ja. Overigens, overigens hoeft dat, denk ik, voor de leeftijd helemaal niks uit te maken, toch? Iemand die heel dat jong is, die kan ook, uit, kan ook overmoedig zijn. Het, wij, er wordt niet, als we kijken naar die cijfers die wij jullie hebben gegeven... van de afgelopen, afgelopen jaren, blijkt twee derde van die groep mensen jonger dan 70 te zijn. Van de mensen die door de politie zijn aangehouden en waarvan het rijbewijs is geschorst. Wacht even, die, twee, die 229 uitzien. die ik noemde, dat zijn toch mensen van 70 jaar en ouder? Ja, dat zijn mensen van 70 jaar en ouder die uiteindelijk geschikt bleken te zijn. Uh, en ja, vaak, veel van die mensen hebben zelf uh, maatregelen genomen. Dan moet u denken aan bijvoorbeeld een staaroperatie of stoppen met de slaapmedicatie... waardoor ze wel veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Uh -huh. Maar de, de aantallen zijn dus nog veel groter. Want u zegt, van we halen ook wel jongeren van de weg. Of tenminste, daar, daar nemen we het rijbewijs van in. Ja. Op het moment dat de politie constateert... dat er iets ernstigs aan de hand is... Ik zal u wat voorbeelden geven. U moet dan denken aan spookrijden. U moet denken aan een aanrijding veroorzaken... zonder dat je in de gaten hebt dat je dat hebt gedaan... Je moet denken aan drie keer een aanrijding binnen een jaar. Dat soort zaken. Ja. Ernstige, gevaarlijke zaken. Dan, uh, dan, dan stuurt de politie een mededeling aan het CBR. En in het belang van veiligheid, dus zullen het begrijpen van ja. het verkeer van ons allemaal, doen wij dan onderzoek. Ja. Dat, dat snap ik natuurlijk. Ik. Uh, ik denk dat meneer smit siebega dat ook wel snapt in ons voorbeeld. Hè? Maar ik snap ook zijn verontwaardiging wel. Als hij zegt van... ik ben nog hartstikke actief... Uh, eh, en, en dan wordt word mijn rijbewijs afgenomen... moet ik zeven maanden wachten tot ik het weer terugkrijg. Uh, terwijl hij er wel van afhankelijk is. Ja, ik begrijp dat dat heel ingrijpend kan zijn. Als je, tijd, uh, als je een tijdje rijbewijs niet hebt, natuurlijk. Tegelijkertijd, denk ik ook... wijzen de cijfers ook uit... in negen van de tien gevallen blijken mensen ongeschikt om aan het verkeer deel te nemen. Ja, en dan, dan, dan is het belangrijk dat het onderzoek goed gebeurt. Hè. Het gaat om iemand zijn rijbewijs. Ja. U zegt en die, het gaat om de verkeersveiligheid. Die termijn kan niet dan, korter, zegt u, die zeven maanden. Nou, als, als, wij, als het kan, dan, dan, dan doen we het korter. Maar daar zitten wettelijke termijnen aan vast. Ja, ja oké. Okay. En, uh, en wij zijn afhankelijk van, van derden in deze Dank voor uw reactie, mevrouw Helders van het CBR. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu... Die heeft ons laten weten dat de vraag of het niet sneller kan... wordt meegenomen in een algemene evaluatie van het CBR. Waarvan akte? 17 minuten voor 8 is het. Alle wegen leiden naar Rome, is het spreekwoord. Maar eenmaal daar, dan is het oppassen geblazen. Na een natte winter, en zelfs ook wat sneeuw... zitten de straten van de Italiaanse hoofdstad vol met gaten... Volgens inwoners is het wegdekken nog nooit zo slecht aan toe geweest, Omdat de overheid niet genoeg doet... proberen Romeinen het dan maar zelf op te lossen. Met gevaar voor eigen leven... pakt de correspondent Mustafa Margadi de scooter... en zocht die mensen op. De scooter door Rome rijden is altijd al een hobbelige bedoeling geweest. Maar de huidige staat van de Romeinse wegen is echt dramatisch... Want vanwege het slechte weer zijn er enorme gaten in de wegen geslagen. Een pakweg 80% van de wegen zouden schade hebben. En burgers hebben daar genoeg van. Cristiano en Raffaele gooien even een paar zakken met asfalt op de grond. Want ze zijn via Facebook gecontact dat er een gat ergens in de weg zit... En dat gaan ze zelf eens even opvullen. Want de twee mannen hebben de Facebookpagina Tappami opgericht. Vul mij is dat in het Italiaans. En ze krijgen via die site donaties en asfalt van particulieren. Maar ze krijgen dus ook tips van mensen waar die gaten liggen. Het is een beetje triest dat ze het zelf moeten doen, zegt Cristiano. La situazione is triste. Er Want eigenlijk is het natuurlijk het werk van de gemeente. Maar de gemeente heeft geen geld om het probleem op te lossen. En een uh, emergenza is het. Want iedereen in Rome heeft wel zijn eigen gat in de weg verhaal. De band van mijn scooter ging lek door zo'n gat. Maar mijn collega-correspondent, Angelo van Schijk... ging zelfs snoeihard onderuit. Een paar weken geleden ben ik uh, hard over een kruispunt gegaan. Er zat een gat in het kruispunt. En daar ben ik dus overheen gegaan. Ik werd gecatapulteerd. En ik denk dat ik met 50 km per uur op mijn zijkant terecht ben gekomen. Scooter kapot, jas kapot, schoenen kapot. En een zere knie en zere enkel. En ik heb toch een paar weken niet kunnen werken daardoor. Als het asfalt erin is gegooid, dan laten ze auto's eroverheen rijden. Omdat die dan het asfalt mooi plat kunnen drukken. Het geeft aan hoe mensen dit eigenlijk waarderen hoe graag ze eigenlijk al die gaten dichtgemaakt willen hebben. En uh, daarom waarderen ze het werk van Cristiano en Rafaele zo enorm. Zo, er zijn wat auto's overheen gereden en uh, Rafaele stampt het nog even lekker na... 20 seconden, fatto, Hoppakee, in 20 seconden is dit probleempje opgelost, zegt hij. Rome heeft vanwege deze wegencrisis 17 miljoen euro extra vrijgemaakt... om in een maand 50.000 gaten te dichten. Maar vergelijk het maar eens met Londen... daar hebben ze 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor infrastructuur. En dan moet Rome ook nog eens bussen vervangen die spontaan in de fik vliegen... en een vuilniscrisis oplossen... Romeinen die hebben nu het simpelweg het gevoel dat de overheid niks meer voor ze kan doen. De burgemeester moet accepteren dat Rome geen geld heeft en vrijwilligers zoals wij moeten ze gaan gebruiken. Want we moeten het als Romeinen toch samen doen om deze stad er weer bovenop te krijgen. Nou, de mannen hebben twee gaten gevuld en uh, ja, nu is hun asfalt alweer op. Volgende week krijgen ze nieuw asfalt. En dan kunnen ze weer aan de slag. Dus ik zwaai ze even uit. Ciao. En rij rustig aan weer terug naar huis. Mustafa Magadi op de scooter in Rome. En dan nu het sportnieuws uit de andere media. De Ajax boekte gisteren in de eredivisie een benauwde zege op FC Groningen... door een treffer van Klaas-Jan Huntelaar. In de laatste minuut beleven de Amsterdammers nog een beetje... in het spoor van koploper PSV. En Sjaak Zwart liet gisteravond in Langs de Lijn... zijn, zijn licht schijnen op de overwinning. Volgens mister Ajax speelde zijn club ver onder de maat... maar deed ook de scheidsrechter een duit in het zakje. Als ik de blond zie fluiten, dan nou, zak ik echt mijn broek vanaf. Want we hebben horen net van ooidonk. Net, uh, bij PSV was het ook weer een thuisluiter, meneer Van Boekel. <gül> nou, dat was met hem ook, hoor. Want ja. ik, uh, ik heb beslissingen gezien en overtredingen. Als ik die, uh, hoe heet die, stopper Wierik of zo? Wierik? Wierik, ja. Ja. Nou, die heeft zoveel overtredingen gemaakt. En als ik dan de situatie bekijk, heb hij vier gele kaarten gehad. En nummer één. Hmm. Terwijl Ajax niet geschoffeld hebt, maar hun hebben geschoffeld. En ja. dan denk je, ja, dat klopt iets niet. Ik heb soms de indruk dat Fjaak Zwart Ajax-supporter is. <laughs> ja, toch wel, hè? Ja. Uh, Clarence Seedorf dan, vierde gisteren zijn 42e verjaardag. Maar de Oud-International kon deze heugelijke dag geen extra glans geven... want gisteravond verloor zijn ploeg Deportivo La Coruña, Coruña... met 1-0 bij Atletico Madrid. En van de acht wedstrijden die hij bij de Spaanse club op de bank zat... verloor Seedorf er vijf en werd er drie keer gelijk gespeeld. Deportivo staat in de competitie nu voorlaatste en heeft nog acht wedstrijden om uit de degradatiezone te komen. Hoewel de meeste sponsors het schaatsen de rug hebben toegekeerd... of dat gaan doen, hebben Michel en Ronald Mulder besloten... om nog door te gaan in de Stentor, laat de schaats tweeling weten... dat de kans klein is dat ze alles op alles zetten... voor de volgende winterspelen, maar ze willen wel nog zeker twee jaar doorgaan. De onzekere toekomst in het schaatsen speelt een rol. Beide sprinters hebben een aflopend contract bij Icegate... een ploeg waarvan het voortbestaan nog onduidelijk is. En de Nederlandse curlingploeg heeft bij het WK in Las Vegas... voor een verrassing gezorgd... door Olympisch kampioen de Verenigde Staten te verslaan. De ploeg van Skip Jaap van Dorp won met 6-4. Maar een paar uur later stond Oranje alweer met beide benen op de grond... want de derde wedstrijd tegen Zweden eindigde in een 5-2-nederlaag. Dat betekende het tweede verlies voor Oranje na de nederlaag... in het openingsduel met Zuid-Korea. Muziek nu uit Nederland. De handsome poets zijn dit. Makes you feel better See the stars Jet Gouda, The Handsome Poets en Make It Better, dat is de titel. Zes minuten voor, acht is het. De dertigste editie van de studentenzeilwedstrijd Race of the Classics... gaat vandaag van start vanuit Rotterdam. Meer dan 400 studenten proberen om in een klassieke zeilboot... de oversteek naar Engeland te maken. In dit lustrumjaar is er extra aandacht voor de plastic soepproblematiek in de oceanen. Emma Veringa, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo, is van de organisatie. Wat gaan jullie doen? Uh, ja, uh, wij gaan uh, nou, ten eerste uitvaren natuurlijk vandaag... met uh, de 20 klassieke zeilschepen. Uh, maar daarnaast, uh, ja, zoals u al zei, uh, gaan we proberen... zoveel mogelijk plastic te verzamelen deze week. Onder het nom Fishing for litter. Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk een project wat al langer bestaat. Uh, en dat is uh, dat vissers uit de Noordzee... Uh, alle plastic dat ze eigenlijk meevissen. ...verzamelen, zodat dat gerecycled uh, kan worden. Nou, en wij kwamen in aanraking uh, met dat project... ...en toen dachten we, ja, dat is eigenlijk ook wel iets voor ons... ...want wij zeilen op de Noordzee. Uh, waarom gaan wij niet ook het plastic dat wij uh, allemaal gebruiken... ...verzamelen, zodat we uh, dat aan het einde van de week kunnen recyclen? Ja. Komt dat plastic ook van de zeilers eigenlijk? Niet van jullie natuurlijk, maar van anderen altijd. Altijd de anderen die dat doen. <laughs> ja, ja, dat is lastig te zeggen, want je zou eigenlijk denken dat... Mensen die zeilen zo'n hart hebben voor het water, dat ze dat niet in het water zouden gooien. Maar toch, uh, het viel mij zelf al vorig jaar heel erg op dat er echt veel plastic in het water ligt. En ja, dat, dat kan eigenlijk alleen maar van de schepen komen, denk ik. Uh, dus dat is wel veel. Maar natuurlijk uh, komt er ook trouwens veel, uh, denk ik, vanuit de stranden. Mensen die ja. Uh, ja, gewoon een dag langs stand lopen, uh, plastic verpakkingen uh, laten waaien. En uh, nou ja, dat komt allemaal in de zee terecht. Ja, um, ja dus het is uh, dus echt wel uh, veel te zien. Tenminste, ik heb met eigen ogen echt vorig jaar gezien hoeveel plastic er wel niet in de Noordzee is. Uh, heb je het idee dat het meer is geworden, ook de afgelopen tijd, de afgelopen jaren? Uh, dat vind ik lastig te zeggen, omdat dat ik zelf met dit evenement twee keer op de Noordzee ben geweest. Uh, dus ik, ik vind het heel lastig om te zeggen of ik echt kan zien dat het meer is geworden, Maar ik denk wel uh, alleen al aan de berichtgeving om ons heen. Wat je ziet is dat wel echt uh, toeneemt. En denk ik ook dat het eigenlijk meer is dat heel veel de mensen er ook niet uh, bewust van zijn. Dat het misschien al wel eerder ook al zo was. Alleen dat mensen uh, steeds meer bewust van worden. En uh, wat wij een beetje hebben is dat wij het gevoel hebben dat de studenten eigenlijk nog niet echt daar heel bewust van zijn... Uh, en dat we dat met deze week, omdat we uh, 500 deelnemers uh, studenten mee hebben, ook hun eigenlijk meer bewust daarvan willen ja. maken. Ja. Want je zit een week op zo'n schip, dan produceer je natuurlijk een hoop afval. Ja, ja zeker. Ja. Ik uh, weet van vorig jaar, we hadden alleen maar spaaflesjes mee aan boord. Uh, er wordt uh, soms wel even geproost op de goede overtocht. Dus om, uh, wordt er uh, veel bekertjes gebruikt. Dus uh, ja, je hebt echt uh, tijdens zo'n week dat je veel plastic uh, ja, goed. Dat is, dat gaat, maar goed, het gaat ook om een race. Dus je hebt natuurlijk ook weer niet tijd om, als er zeg maar, op stuurboord een hele hoop plastic drijft... om dan een, nog een keer overstacht te gaan om dat op te pikken. Of gaat dat wel gewoon gebeuren? Nee, dat is eigenlijk ook het uh, ding. Uh, we kunnen het eigenlijk niet echt zoals de vissers uit de zee vissen. Uh, maar wat we proberen daarom is dus dat de plastic die we gebruiken aan boord eigenlijk wordt verzameld. Oké. Okay. Goed. Uh, en natuurlijk als teams uh, het wel lukt om tijdens hun tijden overstag <laughs> uh, plastic uit de zee te halen... dan willen we dat heel graag stimuleren, maar uh, ja, dat is gewoon lastiger. De, misschien kun je daar een extra prijs voor instellen. Degene die het meeste plastic uit het water heeft gevist... die krijgt nog een soort aanmoedigingsprijs of zo. Maar dat gaat ja, uiteindelijk om uh, natuurlijk wie het eerst in Engeland is. Ja, klopt. Dat, dat is natuurlijk waar. Uh, dat is de echte prijs. Maar nee, uh, zeker. We zullen sowieso, denk ik, aandacht besteden aan het team uh, dat echt veel heeft binnengehaald. Ja. Maar wat natuurlijk ook gezegd kan worden. Degene die het minst plastic binnenhaalt, is natuurlijk ook niet per se nee. dat zij nee. het slecht hebben gedaan. Want zeker. ze gebruiken gewoon minder plastic. Emma, dankjewel. Ja. Emma Veringa van The Race of the Classics. NPO Radio 1. De Colombiaanse guerilla legde de wapens neer. Het geweer houdt er niet bij, want die hebben we moeten leveren. En gaat de politiek in. Dingen die we ook uitdelen tijdens de campagne. Het is een soort kleine poncho met de, de vark erop en de Colombiaanse vlag. Maar stemmen trekken ze nauwelijks. Eh, no. Yo no por nee, ik zou nooit op ze stemmen. Rebellen in het parlement. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op museumdefundatie.nl Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu, tijdens de frisse lente-deals... de Carls' en Arendal voor 999 euro. Het gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl Bezoek na Neoraug in de Fundatie ook als het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl NTO Radio 1.